Ook zei Obama dat Mubarak zijn belofte van hervormingen moet waarmaken... en dat hij de toegang tot internet en mobiele telefonie in Egypte weer helemaal moet vrijgeven. Ondanks de avondklok zijn de demonstraties de afgelopen avond volop doorgegaan. Er zijn tientallen doden gevallen. Het leger heeft aan het begin van de nacht met tanks het centrale plein in Cairo schoongeveegd. Maar er zijn berichten dat betogers zich nu toch weer op het plein wagen.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, welkom terug bij Casa Luna. We zijn tot twee uur bij u. En u weet het waarschijnlijk wel als je vaker naar Casa Luna luistert. Dit is het uur dat u zelf aan het woord kunt komen. En daar formuleren wij dan altijd een vraag bij. En die is gebaseerd op het gesprek dat ik net had met Michael de Fuster, Dat ging over uh, Giselle. Ik zeg nog maar een keer, het is zo'n mooie naam. Daïe van Waterschoot van der Gracht. Uh, en zij heeft heel veel goeds gedaan voor kunstenaars en, en intellectuelen. Zij is echt een echte mecenas. En dat heeft uh, ook te maken met de erfenissen die zij gehad hebben. Die dat mogelijk gemaakt hebben. En daarom wil ik het met u graag over uh, erfenissen hebben. Of eigenlijk over het meest dierbare dat u ooit geërfd heeft. Wat is dat? Is dat een klein dingetje of iets heel groots? Nou, noem maar op, uh. En waarom is het dierbaar? Heeft dat te maken met degene die overleden is? Of is het gewoon als object zo mooi dat u het daarom van houdt? U kunt nu bellen, 0800-1121. 0800-1121. En als u liever mailt, dan kan dat naar kazaluna.ncrv.nl. kasaluna@ncrv.nl. Maar ik ga eerst praten met Ron Linker in Washington. Want uh, president Obama die gaf zojuist een reactie op de ontwikkelingen in Egypte... en de persconferentie van president Mubarak. Ron, hallo. Goedenavond. Goeiedag. Uh, Goeienacht. Eigenlijk. <laughs> ja, dankjewel. Uh, wat is de strekking van wat Obama zojuist uh, gezegd heeft? Dat was een hele korte verklaring, Klaas, waarin de Amerikaanse president de, de partijen die daar op straat knokken opriep tot terughoudendheid. Hij zei dat niet alleen over de Egyptische regering, maar ook over de demonstranten. Kijk, ik denk dat het belangrijk is dat de president zelf het woord voerde. Dat is een belangrijk gebaar. De hele dag hebben we hier in Washington gezien hoe Hillary Clinton er iets over zei, de minister van Buitenlandse Zaken, of bijvoorbeeld een woordvoerder van het Witte Huis. Maar de ontwikkelingen in Egypte, die, ja, die volgden elkaar in zo'n snel tempo op dat nu de president het kennelijk zelf noodzakelijk vond om een verklaring af te leggen, geeft aan dat de Amerikaanse regering alles wat gebeurt in Egypte op dit moment zeer cruciaal beschouwt. Tweede belangrijke punt was eigenlijk wat hij zei tegen Mubarak. Het was een opdracht van Obama aan hem. When president Mubarak addressed the Egyptian people tonight, he pledged a better democracy and greater economic opportunity. I just spoke to him after his speech. And I told him he has a responsibility to give meaning to those words. To take concrete steps and actions that deliver on that promise. Het is dus nu aan President de Egyptische president Mubarak... om de daad bij het woord te voegen, zei uh, president Obama. Die hem dus meteen na de speech van uh, president Mubarak heeft gebeld, ze hebben een half uur met elkaar gesproken. Het is nu tijd, zei Obama, dat jij, Hosni Mubarak, uh, hervormingen gaat doorvoeren in Egypte. Betekent dit eigenlijk ook dat Amerika zelf een andere koers gaat varen nu? Amerika zit in een heel lastig pakket, Klaas. Aan de ene kant is het een trouwe bondgenoot, Egypte. Het ligt heel strategisch daar in het Midden-Oosten... en uh... Egypte en Amerika hebben eigenlijk nauwe banden gehad. Alleen het heeft nooit lekker gezeten dat Hosni Mubarak president is... die bij de verkiezingen, nepverkiezingen, gekozen werd... met 95, 96 procent van de stemmen. Dus uh, dat heeft, is altijd een doorn in het oog geweest, ook van president Obama. Maar het is op dit moment nog te vroeg om te zeggen... dat de Amerikanen nou definitief partij hebben gekozen voor de demonstranten. Over een paar uur komt de zon op in Egypte... en Obama die wil dat moment afwachten. Hij wil afwachten wat president Mubarak precies gaat doen. Hij, hij, hij zal een nieuw kabinet gaan aanstellen. Nou, wat betekent dat? Daar laat het van afhangen. Duidelijk is wel dat de toon van de Amerikanen begint te veranderen. Ze voeren steeds verder de druk op op Mubarak. Hij zal iets moeten doen en de Amerikanen gaan dat afwachten. En is het, is het mogelijk dat ze Mubarak uiteindelijk ook laten vallen? Want het is toch iemand met wie zij uh, ja, politiek bevriend zijn geweest al die tijd? Nou ja, kijk, alles is mogelijk. President Obama zei dat het geweld in de straten... dat dat afgelopen moet zijn van beide kanten als dat aanhoudt als president Mubarak besluit om de demonstranten opnieuw te lijf te gaan zoals vandaag is gebeurd, dan zou dat een signaal kunnen zijn voor Washington om te zeggen oké, okay, nu is het duidelijk, president Hosni Mubarak is verleden tijd, we moeten nu de kant kiezen van de demonstranten. Tegelijkertijd hoorde hij ook heel duidelijk aan president Obama dat hij uh, Mubarak in ieder geval nog één kans wil geven om serieus werk te maken van democratische hervormingen. Maar de tijd dringt en uh, heel veel analisten hier in Washington vragen zich af of het eigenlijk al niet te laat is voor uh, de Egyptische president. Ja, nou is er is ook veel kritiek geweest op president Obama... omdat hij zich tamelijk stil hield. Hij heeft nu gesproken. Denk je dat die kritiek weggenomen is daarmee? Nou, nee, ik denk het niet. We zagen het in Tunesië, we zien het nu ook in Egypte... dat de Amerikanen volgens sommigen veel te laat reageren. Aan de andere kant, je moet ook niet overdrijven... wat de invloed is van de Amerikanen. Ik denk dat heel veel mensen in het Witte Huis, net als wij... allemaal naar de televisie zaten te kijken... en alle geruchten die rondgingen moesten proberen te checken. Ze hebben daar net zo weinig invloed op als wij. Aan de andere kant, als de Amerikanen besluiten... om Hosni Mubarak te laten vallen... dan is dat een heel duidelijk signaal ook aan andere presidenten... of de Dictators in de regio. Dat is een signaal aan iedereen. Van, let op, uh, er is een grens tot wat Amerikanen toelaten aan geweld. En uh, er is een uh, grens aan wat men vindt dat een dictator kan doen. Dus dat is wel duidelijk een signaal dan aan de andere landen in de omgeving daar. Ron Linker vanuit Washington, dankjewel. Graag gedaan. Dag. Ja, Wij gaan uh, zo meteen praten. Dan, hè. dan hebben we het over... Uh, uh erfenissen en uh, ik noem nog maar even dat telefoonnummer 0800-1121. 0800-1121, als u wilt vertellen wat het meest dierbaar is dat u ooit geërfd heeft en, en waarom dat zo is. En als u liever mailt, casaluna@ncrv.nl van uh, de Fleet Foxes Mykonos, heet dat, een nummer dat uh, veel succes had in 2008... toen het uitgekomen is. Wat is het meest dierbare dat u geërfd heeft? Daarover hebben we het vannacht in Kaaseluna. Ik noem nog maar eens de telefoonnummer 0800-1121, 0800-1121... en de mail NCRV.nl Aan de telefoon nu, uh, Ellie, goedenacht. Ja, ik heb drie mensen die mij dingen hebben geschonken. Ten eerste mijn moeder. De schoonheid dat wij als kind met mijn broer al veel gingen wandelen in de natuur. En spelende wijs leer je de planten en de vogels kennen. Ja. Ik ben opgegroeid met de schoonheid van klassieke muziek. En dat wij jong als kind al naar musea gingen. En ik ben zelf een beeldhouster geworden. En mijn twee grootmoeders, van mijn ene grootmoeder, vaderskant, heb ik een hele mooie naaidoos geërbiederd. ...die helemaal een heel mooi natief uh, hand uitgestoken is. En in die ivoren haaknaald. Die oma kon ontzettend mooi haken. Met ook... Uh wat zei ik tegen uw collega straks, uh, vroeger had je slopen, die sloot je met een benenknoop, en ja. uh, geven kwam er een stoffenknoop, die zat dus allemaal in, in die uh, naaidoos, allerlei oude attributen, en uh, ook een hele mooie uh, zilveren bros, en van mijn uh, grootmoeder, van mijn moeders kan dus eigenlijk, haar moeder, uh, heb ik uh, twee brossen uh, geërfd, Eén gouden, die was gemaakt van de uh, verlovingsring, en er was een bros gemaakt, die heb ik aan een, een achternichtje geschonken van mijn moeders kant. En ook een brosse die was gemaakt van de, de zangbuddel, het, het slotje. En daar was dus ook een, een brosse van gemaakt in zilver. En dat waren voor mij dus hele bijzondere, uh, ja, waardevolle dingen. En die tweede heb je wel gehouden? Zeg je? Die tweede heb je wel gehouden? Nee hoor, ik heb ze allebei aan mijn achternichtje gegeven, en, uh, want mijn moederskant had Franse voorouders, mijn moedersnaam was ja. Laven, en uh, uh, ja, uh, mijn moederskant uh, familie was zeer groot, van mijn vaderskant niet, mijn broer en ik zijn nog de enige Dunnewolds. en ik vond gewoon, uh, ik heb zelf geen kinderen, want die heb ik nooit gewild, uh, laat het in de familie dan blijven, dus ik heb het aan haar geschonken. Ja, ja. En dan kan zij het weer aan haar kinderen schenken als ze het wil. Maar je had er ook nog zelf van kunnen genieten? Je had het ook nog bij jezelf kunnen houden? Nou, ik ben uh, momenteel uh, 63 en uh, ja. dat vind ik nog niet oud. Want ik weet We hadden het net wij... over Giselle, hè? die is 98? Wat zeg je? De gast in het eerste uur sprak over Giselle. En die, die is 98. Dus daar nou, zou je nog 35 jaar mee kunnen. Van mijn moeders kant inderdaad uh, zijn ze ver eind 80 en in de 90 geworden. Want opa, dus de vader van ma, die uh, was 92. Die werd uh, op de fiets aangereden. En uh, raakte in coma, sliep dus in. Wie weet hoe hij nog ouder was geworden. En die deed dus nog echt zijn hele eigen huishouden. Ja. Maar... Uh, uh, hoe heet het? Uh, dan ben ik even kwijt wat ik wil zeggen. Nou ja, dat gaat over de, dat, dat, dat je die, die bosjes ook nog even had kunnen halen. Oh ja, nou en ik vind, je kan beter tijdens het leven mensen dingen schenken. Ja. Dan als jij, uh, bij wijze van spreken, al dood bent en de familie gaat zitten vechten om al die dingen. Ja, nee, begrijp. Als ik nou uh, het goed begrepen heb, dan is de naaidoos van, van jouw oma dus het mooiste dat je zelf nog in huis hebt. Ja, met de, bon met de voren haaknaald erin. En ik zie mijn omen inderdaad er altijd nog aan haken. Ja, en waar staat de Nido's? Die staat in de vensterbank en... van mijn uh, woonkamer. En waarom moet je lachen? Nou, er staat ook een, een plant op, dus ik gebruik hem eigenlijk niet meer zoveel. Ik, ja, ik, er staat een plant ben, op de naaidoos? Nou, ik ben nog een verzamelaar van heel veel dingen. Dus ik heb eigenlijk heel veel uh, uh, uh, uh, dozen en weet ik veel waar allerlei naai- en uh, handwerken ding in zit. Dus het is me net welke ik net nodig heb. Ja, maar je hebt dus, er een plant op gezet op dit dierbare attribuut. Nou, dat geeft toch niet? Dat is toch ook leven? Nou ja, als ik plant, planten water geeft, dan, dan likt het altijd enorm. Nou, nee, want hij wordt niet beschadigd. Okay. En uh, ik weet, de vader van ma, de was een enorme plantenmens. Die, uh, want ik heb nog één plant van mijn opa geërfd, de vader van mijn moeder. En die is uh, zeker 40 jaar oud. En uh, die tiengebodenplant heet dat. Dat is een ja. blad waar uh, tien stippen op zitten, vandaar de naam tien geboden. Ja. En die uh, koester ik. En staat die plant op de, op de nijdoos? Ja, dus de opa bij de oma. Twee generaties van de familie. Dat is wel mooi. O, oh, dat ja. is wel heel mooi. Ja, vind ik ook. Ik dank je wel voor het verhaal, Ellie. Oké, okay, bedankt voor uh, het reageren en succes met het programma. Dank je wel. Goedendag. Doeg. Dag. Meneer Post. Ja, hallo. Goedendag. Um, Goedendag. Wat is het meest dierbare dat u ooit geërfd heeft? Ja, ik weet niet hoe ik, er, uh, hoe ik moet beginnen. Maar ik heb hier een boek uh, voor me liggen. En dat is de geschiedenis van socialisme. Uh, het is deel 1. Ja. Uh, van Domela Nieuwenhuis. Oh. Uh, en dat heb ik gekregen uh, toen mijn oma naar mijn jaardenhuis uh, ging. Uh, een broer van me vond die boeken op zolder. En die zei, ja, dat is allemaal links. Dat uh, is goed voor Theo. En uh, Bent u dat? daar zit een opdracht in. Bent u Theo? Uh, Meneer Post? Ja. Bent u Theo? Ja. Oké, ja. Okay, ja. Er zit een opdracht in Vlissingen uh, 4 mei 1919 opgedragen aan Jan Post junior als bewijs van oh, uh, als bewijs van waardering voor zijn persoonlijke daad het weigeren van dienst, daardoor trachtende de spreuk van Multatuli in, to in toepassing te brengen. De roeping van een mens is mens te zijn. Hm. Uh, Mooi. Ik, uh, ja, ik wist, mijn opa was PvdA. Zelf ben ik uh, zwaar zich mee opgevoed. En later, uh, ja, toch naar de PvdA gegaan. Ja. Uh, maar, uh, mijn opa heeft er nooit over gepraat dat hij en zijn broer... ...twee jaar lang in de Eerste Wereldoorlog... Uh, ...ja, afgezien hebben daar uh, uh, in de gevangenis... ...als principieel, uh, principieel Ja. En uh, ja, dat vind ik toch een, een iets wat je dan persoonlijk gedaan hebt. Ja. Uh, ik heb ook later uh, wel eens een rode roos gekregen hier van de PvdA... ...en die zit erin... Uh, die, ja, uh, ik vind het zo mooi dat iemand uh, dat om zijn principes doet. Ja. Ja. Uh, li weet... Lijkt u op opa? Uh, nou, dat weet ik niet. Ik ben wel eens dwars. <laughs> uh, maar dat... opa... Uh, is later dan, uh, eerst was hij, zeg maar bij de anachiste, Dommelaar Nieuwenhuis, Later uh, SDAP, is dan wethouder geweest. En uh, in de jaren uh, 80, 90 heb ik zelf ook uh, nog in de gemeenteraad gezeten voor de PvdA. En ik was een beetje trots op dat na een onderbreking die familietraditie uh, weer uh, een beetje uh, kwam. Ja, in ere hersteld is. Heeft u het boek gelezen eigenlijk helemaal? Uh, ik moet eerlijk zeggen, uh, het zijn drie delen. Ja. En ik heb er dus niet alles gelezen. Maar wel heel veel van. Ja. Zevenswaar uh, uh, is... dan uh, ook inderdaad een aantal boeken uh, uh, van Multatuli. Die heb ik wel allemaal gelezen. Ja. Uh, die hadden had ze allemaal gekregen... Uh, toen die twee broers uh, in Prissingen terugkwamen... want er is een groot feest hier geweest in ja, Concertgebouw toen, heette dat. Ja. En dat schijnt uh, een groot feest uh, in het anarchistische Prissingen geweest te okay, zijn. Oké, leuk. Nog even over het boek, waar ligt dat? Of waar staat het? Uh, dat uh, heb ik nu uit mijn boekenkast gehaald. Ja. Uh, het eerste deel. Uh, en, maar daar staat uh, het dus ja. in de boekenkast? Even een logisch. Het staat gewoon in de boekenkast. Ja, uh, Logische plot, en ja. dat uh, wil ik ook nooit kwijt. Uh, nee. Ik hoop dat het nog ooit uh, uh, in goede handen na mij komt. Ja, wie, uh, wie, wie moet het hebben? Ah, dat weet ik niet. Dan moet ik uh, eens kijken naar familie die... Want ja, de rest is door mijn moeders uh, zijde nogal zwaar reformeerd opgevoed. Dus daar mag het niet heen. Nee. Wel in een... Uh, ja, het kan waarderen. Ja, begrijp ik. Ik dank u wel voor het bellen, meneer Post. Zeg, uh, nog een prettige avond, hè? Of ja. uh, morgen. U ook. U ook. Daag. Um, dat was meneer Post. Ik kijk ook nog even in de, de web, in de mailbox. Uh, ksaduna.ncf.nl. Daar is een uh, mail binnengekomen van Ron. En die schrijft... Mijn belangrijkste erfenis is een oer Tijgerkleed van een ooit gestroopte tijger. Na het overlijden van mijn buurvrouw wilde ik, uh, de naamgenoten, wilden de naamgenoten de tijger weggooien. En ik heb de tijger toen uh, bespaard, staat hier. Hij heeft hem gered. Even kijken, wij gaan nu aan de telefoon naar Ed. Ja, goedenavond. Dag Ed, goedenacht. Hi. Kan je me goed horen of niet? Ik kan jou goed horen. Je zit in de auto, hè? Ja, ik zit in de auto, dus ik heb even mijn auto gepakt hierin. Heel ja. goed. Um, het volgende, ik heb, uh, ik heb wat geërfd van mijn, uh, van mijn grootouders. Ja. Yeah. Uh, er zit een heel verhaal verhalen vast, Het is een schilderij. Ja. Yeah. Um, Oud-Hollands landschap met een mooie molen en een water met bootjes erin. En uh, dat schilderij, dat heb ik als, als kind zijnde. Ja. Yeah. Uh, ging met mijn opa en oma op de Brommer vanuit Rotterdam uh, richting uh, Baden-Nassau. Ja. Yeah. In Baden-Nassau heb je dan aan de ene kant van de straat België, aan de andere kant van de straat is dan Nederland. Ja. En daar heb je ja. allemaal kleine veilinghuisjes. En mijn opa en oma waren mensen die hielden van snuisterijen. Dus die hielden van antiek en die hielden van, uh, van porselein. En van, van, te, van, die, van die echte teddyberen en van soldaatjes en treinen. Nou, goed. En dat waren allemaal fases. En um, als, als kleinkind, van een jaar of uh, drie. Uh, zat ik tussen hun ingeklemd op de brommer richting Baden-Nassau hmm. en op een bepaalde dag in het verhaal dat mijn opa vaak tegen me verteld heeft is dat ik bij hem op schoot zat in zo'n veilinghuis yeah. dat het, dat schilderij geveild werd en eigenlijk heeft hij mijn handje omhoog gedaan iedere keer <laughs> dus, zeg maar. dus hij deed zelf niet zijn vinger omhoog maar hij deed mijn handje dan omhoog en uiteindelijk hebben ze dat schilderij ja, gegund of dat schilderij heeft hij dus uh, gekocht yeah. Ja. En vanaf dat moment heeft hij gezegd, ja, toen ik wat ouder was en dat allemaal begreep, als ik dood ben, krijg jij dat schilderij. Jouw schilderij. Ja, dat was natuurlijk niet mijn schilderij, maar dat was zijn schilderij. Ja. En uh, zo is het ook gebeurd. Hij is uh, overleden, mijn oma is overleden. En ik heb dat schilderij. Ik moet eerlijk zeggen, het hangt niet. Oh? Want uh, het past niet in mijn interieur, maar ik heb het wel. Dus ik ben er heel zuinig op. En als ik ooit dood ga, dan uh, gaat hij naar mijn zoon. En wat uh, staat er op dat schilderij? Ja, dat zeg ik, een oud landschap met een molen en water. Het is een heel mooi schilderij, is het. Uh, met echt zo'n bombastische schilderij met zo'n grote lijst, weet je wel. Uh, ja. Maar goed, dat, dat past niet in mijn interieur, dus dan misstaat het ook. Maar misschien op de slaapkamer? Heb je de radio aanstaan trouwens ik, Nee, nee, die staat oh, oh nee, dat komt natuurlijk door dat... Uh, kan je de telefoon ook in de hand nemen? Uh, gaat even doen, anders. We gaan het proberen. Oh, leuk. We nemen risico's in deze uitzending. Het is nu bezig met de apparatuur in de auto. Is een te telefoon aan het losrukken. Er ja, is in ieder geval iets gebeurd. Hoor je mij nog? Ja, je bent er weer. Ik word mezelf net ook terug. Dat is het, dus uh, hij zit hier allemaal hoor. Ja, nee. Dus het uh, ding staat uit. Hartstikke goed. Um, wanneer is uh, zijn opa en oma overleden eigenlijk? Ja, nou, even, even kijken. We zitten nu in 2011, hè? Ja? Ja, veel te lang geleden hoor. Uh, 2005, 2004 en 2006. 2004 2006. en 2006. Het heeft nooit ergens gangen dat schilderij? Ja, altijd bij hun in huis. Ja, nee, maar bedoel, toen je het zin jij hebt. Nee, daarna, daarna niet. Nee, nee. Het, zit hang, het zit mooi in een deken en uh, het, het staat op zolder. Dat is toch wel een beetje zonde. Nou, ja, maar goed, dat, ik denk ook gewoon... Ja, weet je, ik kan het, niet, het past niet in mijn interieur, weet je wel. En het, ik, ik ben ook niet een persoon die dat dan op wil hangen of zo. Ik vind het mooi dat ik het heb. Het hebben is belangrijker dan het zien. Ja, want het, het, er zit natuurlijk een emotionele waarde aan. En dat vind ik belangrijker als, uh, als dat ik het ook zie, zeg maar. Ik weet dat ik het heb. En als ooit in mijn huis daar ruimte voor komt... of in mijn interieur, uh, dat, weet je wel... Dat ik, ik ga niet mijn interieur aanpassen aan een heel schilderij. <laughs> nou, het had gekund. Zou, en... Het zou leuk zijn voor de grote nobel, uh, Ja, Maar zo, zo werkt het niet, hoor. En uh, nog even over de band met opa. Met die opa die dat schilderij gegeven heeft. Ja. Uh, was die verder ook goed? Mijn opa was fantastisch. ja. Mijn opa en oma waren... Uh, Zeg maar, ja, mijn, uh, toch wel de mensen die in mijn leven uh, zeg maar, uh, veel invloed hebben gehad. Zij waren er altijd voor mij, zeg maar. Ja. En niet alleen voor mij, maar ook voor mijn zus. En uh, mijn opa was een man die, uh, die mij uh, als kind zijnde. En dan heb ik het weer als, uh, uh, als driejarig, twee, driejarig jongetje uh, gewoon in, in de kinderwagen gezet. En dan uh, kilometers met mij de, uh, ging lopen richting het Kralische Bos, door het Kralingse Bos heen. Ja. En dan ging ik mijn pannenkoeken eten. Dat zijn mijn, mijn vroegste herinneringen. En dan, dan weer terug, zeg maar. Ja. En uh, mijn oma die, uh, ja, die was gewoon heel lief altijd, weet je wel. Die zorgde, dat was een soort moeder ook voor me. Ja, ja mooi. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat zo'n schilderij nog meer waarde krijgt. Ja, ja, ja, en het is vooral leuk omdat zelf, dat hij mijn handje in ja. de lucht stak. En uh, op die manier uh, ja, dat schilderij kocht, zeg maar. Heb je nog enig idee wat jullie ervoor betaald hebben? Ik zou het bij onze lieve heer niet weten. Nee, goed. Nou, nou ik, ik zou het echt niet weten. Laten we het doen. Het, het zal uh, een paar honderd gulden geweest zijn in die tijd, denk ik. Ja, ja nog een keer naar kunst en kiets. Misschien is het wel hartstikke veel geld, waard. Ja, ja, ja, weet jij wel. Ja, misschien wel. En het grappige is, ik, ik vraag me dus wel eens af. Want wij zeggen natuurlijk op die brommen er naartoe. Hoe wij in vredesnaam terug zullen komen met een, uh, met een vrouw, een man en een kind. Dat <laughs> een schilderij of Dat, dat moet er mooi uitgezien hebben. Of is een of zo. De had dat wel geleken, denk ik. Ja, ja. goed. Mooi beeld. Hey Ed, dankjewel voor het bellen. Ja, prettige nacht. Goeie, Goeie reis verder. Oké. Okay. Doei. Tieneke. Hallo. Van den Berg. Goeie nacht ook. Hoi. Um, ik, ja, ik heb één ding opgegeven, maar eigenlijk uh, al nadenkend zijn er twee. Oh, nou, dat mag. Oké. Okay. Nou, en ik heb ze verder geen van beide geërfd, maar ik heb ze gewoon gekregen. Nou, ja, dat mag eigenlijk niet, hè? Nou, het uh, nou, mag, mag, mag wel op, van dan. jullie uh, achterwacht. Oh, dat mag wel? Ja, zeker Nee, die moeten we ook beter uh, Kijk, nee, het eerste is... Um, um, mijn grootvader was ontzettend muzikaal. Hij was politieagent. Hij kwam uit een heel arme familie in Friesland. Ik woonde in Amersfoort. En um, hij had daar bijvoorbeeld samen met andere politieagenten een uh, harmonie opgericht. En hij speelde viool, hoorn, tuba, uh, harmonium wat je maar wilde. En toen ik dertien was, kwam ik erachter dat um, ik een van de drie kinderen in mijn klas was die geen muziekles had. En daar heb ik op die leeftijd ontzettende tennis over geschopt. Hoe oud was je, zei je? Dertien. Ja, ik heb geen muziekles en iedereen heeft muziekles. En mijn grootvader had ooit gezegd, nou, als jij uh, les mag hebben, dan krijg je mijn viool. Oh. Mm. Nou, dus dat, ja. Aan de ene kant denk ik, het is heel gewoon. Aan de andere kant... Um, na zoveel jaar, uh, het is toch wel heel bijzonder. Ja. Ja. W want wat, wat maakt het voor jou het zo bijzonder? Want je, op, je opa leeft nog steeds? Nee, nee, nee. Mijn grootvader is al heel lang Oké, okay, nee, want hij zei... Het is ja. Ja, het is nou ja, het bijzondere zit daarin dat mijn vader... Dus mijn grootvader van moederskant, heb ik het over. Mijn vader, die zei... Oh, maar als uh, Tera, nu de Tineke, sorry... <laughs> ja, mij heb je er niet mee. Als Tineke nu de viool heeft gekregen, dan, dan gaat vader dood. En ik kreeg de viool in juni of zo. En uh, ik ging naar de muziekschool met mijn moeder. En uh, we kregen subsidie omdat we het anders bijna niet konden betalen. En we mochten met z'n vier allemaal muziekles, een of andere muziekles. En uh, de violeraar die keek naar mijn viool. Hm, nou ja, niet veel bijzonders, hè? Maar ja, het was wel mijn grootvaders viool, weet ja. je wel. En, uh, en ik ging toch wel op het En dat was in september. En in januari overleed mijn grootvader. Hm. En, uh, en speel je nog steeds? <lacht> ja, alleen geen viool meer. Oh. Ik speel alleen maar af en toe uh, volksmuziek op mijn viool. Maar ooit heeft de altviool me mij gevonden, dus... Ik speel vooral veel en heel veel en heel fanatiek. En het andere is, ik ben dirigent en ik ben docent. Nou ja, en dan het andere ding dat ik heb, van, dat is van mijn vader. Want ik ben dus heel erg van de muziek en ik ben ook heel erg van de natuur en de tuin. En toen het, mijn ouderlijk huis werd afgebroken, kreeg ik het tuingereedschap mee. En daar zit een heel klein uh, gereedschapje bij... Uh, ja, nou ja, bijna net zo niks waard als viool. Uh, een viool. Zo'n klein driehoekje aan mijn uh, handvat. Ik noem het een streepel, maar ja, nou ja, misschien heet het zo. Hé, hey, jullie galmen zo. Galmen wij? Ja. Nee, ik hoor niks graag. Nee, mijn radio staat down. Maar goed, daar werk ik dan heel veel mee in de tuin. Een soort schoffeltje is het. Ja. Nou, dat zijn mijn gereedschappen. Mijn viool... En mijn streepeltje. En, en dat schoffeltje, is dat een heel oud schoffeltje? Ja, want uh, je kunt aan het handvat zien. Dat is van de firma nooit gedacht. En volgens mij maakt hij alleen nog maar schaatsen. oh dat, dat zou kunnen. En als je nou moet kiezen tussen die twee? Ja, jeetje hè. Ja, dat maakt het niet makkelijk hè, midden in de nacht. Nee, ik kies niet, nee. Nee, ik over, als het licht is dan, uh, en mooi weer of, uh, te doen, hè, want nu, nu, nu vriest het weer. Dan ben ik in de tuin en uh, ik heb een hele grote moestuin. En uh, nou ja, als ik aan het werk ben, dan, ben ik, dan sleep ik vooral mijn altviool achter me aan. Ja. Maar... Kijk, wat ik geërfd heb van mijn groot, wat ik geërfd heb van die twee mensen, mijn grootvader van moederskant, dat is vooral liefde voor muziek. Ja. En van mijn vader, dat is gewoon liefde voor tuinieren, voor buiten. En voor... Ja. Dat is eigenlijk belangrijker dan die attributen. Eigenlijk wel. Ja. ja. En jouw vader is ook overleden? Ja. En en hoe, hoe was je band met opa en vader? Ja, heel sterk. Vooral met mijn vader. Mijn vader was iemand uh, uh, die net als ik gewoon heel boos kon worden. Heel driftig. Nou, ik ben het bijna nooit. Ja, maar als je het bent? Uh, ja, dan kan ik heel erg boos worden. Echt zo van, nou, en nou, nou stond ik een gat in de vloer. En ik geloof dat hij dat ook had, een beetje. Maar dan bijvoorbeeld op zaterdag... Dan... Uh, dat was de klusdag. En als hij dan mompelde na zo'n uitbarsting: uh, schroefdraaien of zo. dan stak ik, net als een OK-zuster, OK de schroevendraaier uit. Ja. <laughs> en die pakte hij dan aan. En dan de rest van de dag dan waren we aan het klussen of aan het werk in de tuin. of uh, Dat soort dingen. Ja, en dan was het heel goed. Ja, <laughs> gingen we ook nooit over hebben of zo. Dat is een beetje dom en ouderwets. <laughs> Tenminste, tussen mijn vader en mij. Ja. Dat was gewoon, nou ja, oké, okay. uh, we waren even boos op elkaar. Nou, nou zijn we bezig. Ja. Nou, en mijn grootvader, ik weet vooral, mijn broer, ik heb één broer. En die ging klarinet spelen, die ging elke dag na schooltijd. Mijn grootouders wonen heel dichtbij. Dan ging mijn, mijn broer, die ging naar mijn grootvader. En die speelde voor. Kijk, dit moest ik met do doen van mijn leraar. En uh, nou, dan ging hij oefenen voor opa. En ik zie hem ook, mijn grootvader, die had een harmonium. Nou, dus allerlei muziekinstrumenten. Yeah. En dan, dan uh, uh, ik heb een foto van hem uit tweede, nee, 1906. Oh. Toen was hij tien jaar en zat in een Friese harmonie. En in 1914, 1918 zat hij vier jaar in Amersfoort. Zo heeft hij mijn oma leren kennen, is in Amersfoort terecht te komen. Maar toen zat hij in een kapel... Een militaire kapel en heeft dus heel veel muziekles gehad. Dus hij was eigenlijk, ja, daar heb ik als kind niet zo over nagedacht. Maar eigenlijk zijn we gewoon collega's geworden. Hm. Gewoon iemand die mensen muziek geeft en iemand die kan dirigeren en die, nou ja, wat ik niet doe, maar mijn, mijn grootvader wel componeren. Dus ja, toen mijn vader overleed, toen heb ik een een arrangement gemaakt voor mijn familieorkest. En toen hebben we bij de begrafenis iets gespeeld... dat ik nog nooit gehoord als, had als kind. Maar dat sloeg op mijn vader. En, nou ja, we speelden het. En alle neven en nichten van mijn vader en moeder... die gingen gewoon rechtop staan van... kijk, dat gaat af mijn vader. Nou, dat is zoiets bijzonders om mee te maken. Ja. Ik kan me voorstellen... Ik uh... Ja, mooie, mooie verhalen, mooie, mooie voorwerp ook. En, uh, ja. Ik dank je dus, Tineke. Dank je wel. Tineke, Dankjewel. <laughs> doeg. Goeienacht. We gaan even wat muziek draaien van Joep van Teek. Niemand weet hoe laat het is. Vannacht, in mijn slaap, word ik plots overvallen. Straks komt een auto, en die rijdt me kapot.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 ja al die angst maakte mijn leven tot een schitterend feest. Want we hebben gedanst en we hebben gevreed. We hebben gelachen en gespeeld met het vuur. God verboont wat we allemaal deden. Leef toch je leven als het allerlaatste uur. Van het Niemand weet hoe laat het is. En uh, wij hebben het over erfenissen. Of al over uh, dierbare voorwerpen die u geërfd heeft. Wat is het meest dierbare dat u ooit geërfd heeft? Van wie was dat? En waarom is het zo dierbaar? Daarover hebben we het 0800 1121. 0800 1121. Mail elkander kazeluna.ncrw.nl. En ik heb een mailtje binnengekregen van Jos. Die schrijft, uh, Klaas, uh, wat mij zeer dierbaar is, is niet tastbaar. Mijn ouders lieten me het gevoel na dat je nooit, maar dan ook nooit, moet opgeven. Een ideaal streef je na, loop je na, jaag je na. Ondanks alle tegenwind, de periode in en na de oorlog... veel ziekte en andere tegenslag zijn zij nooit bij de pakken gaan neerzitten. Zij volharden in hun werk om de kinderen ons een goede toekomst te geven. En dat is hen gelukt. Daarbij kregen we altijd het gevoel dat onze ouders onvoorwaardelijk aan onze kant stonden. Een prachterfenis die ik met mijn ziel en zaligheid aan onze kinderen wil meegeven. Een mooie nacht. Jos was dat. En aan de telefoon... <coughs> Sorry, Laurent uh, Muris. Goeienacht. Goedenavond. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je goed. La ja, het is eigenlijk op zijn Frans Laurent Muris, maar oh. <laughs> dat, heb ik, dat heb ik eigenlijk aan mijn ouders te danken. Ja, maar dan zei ik het toch ja. niet helemaal goed volgens mij. Maar, ja, uh... In de Nederlandse volksmond zeg je dat wel goed. Oké. Okay. Ik ga toch op ja, de We hebben eh, over uh, het onderwerp gesproken. Um, ja? Het meest dierbare wat ik ooit gehorven heb, is de pacemaker van mijn opa. De pacemaker van je opa? Ja, dat is uh, nader aan zijn hart zou ik niet kunnen staan. Nee, dat is waar. En ik had al eigenlijk twee gehoorven... waarvan ik eentje aan mijn uh, jongste tante, dus zijn jongste dochter, heb gegeven. Ja. En, ja, goed, wij deelden eigenlijk hetzelfde gevoel. Maar, uh, ja, met mijn opa, zeg maar. Het was altijd een rechtopstaande man, altijd hardwerkend. Ja. Uh, reëel, vredelievend. En uh, een kunstenaar. En vele uh, voorbeelden die ik gezien heb, um, die hij gehanteerd heeft op zijn eigen kinderen, ook op zijn eigen kleinkinderen. Ja. Waaronder ik zelf. Die hanteer ik uh, nou ook nog steeds op mijn eigen kinderen. En wat, wat is dat bijvoorbeeld? Uh, gelijkheid. Ik heb drie kinderen en er zit geen verschil in. Ik heb twee kinderen bij één moeder en één kind bij een andere moeder. Er zit geen verschil in. Ja. Um, en kost dat, dat was moeite van... om dat houden Of gaat dat vanzelf? Nee, dat gaat vanzelf. Dat gevoel, dat gaat vanzelf. Dat is, uh, uh, nee, dat, dat is helemaal niks dwangmatigs. Ja. En dat is, dat is ook niet moeilijk. En gewoon het harde werken, daar zijn voor je gezin. Uh, dat is zo belangrijk en zo essentieel voor kinderen... Uh, dat het uh, voor uh, de kinderen later, zodra ze hun kinderen krijgen, ook doorgegeven kan worden. Ja. Het gaat alleen maar ten goede en uit een goed hart. Ja. Die beste man die had op zich best veel. Hij was een kunstenaar, uh, schilderen, uh, olieverf, akerwal, um, koolkrijtjes, portretten. Maar het enige wat ik graag wou was zijn pacemaker. Je, je hebt was... geen kunst van hem ge geërfd. Nee, hoef ik ook niet. Waarom niet? Dat nou, het was eigenlijk al opgedeeld in de familie. Je moet eigenlijk wel weten dat ik eigenlijk het zwarte schaapje van de familie was. Vandaar dat ik uh, ook het uh, gelijkheid in de kleinkinderen... Ja. Dat, uh, ik deed daar niet aan onder, desondanks dat ik het zwarte schaapje was. En waarom was je dat dan? Uh, ja, ik heb nooit geen vader gehad, dus ik was altijd nogal een beetje losgeslagen iemand. En mijn, mijn neefje en necht, die, die, die hebben een beetje modaal gezin opvoeding kunnen genieten. En doordat ik er nogal een losgeslagen iemand was, uh, ja, dus deed ik die andere dingen, reageerde ik anders op andere dingen. Dus toen de schilderijen verdeeld moesten worden, hebben ze niet meteen aan jou gedacht? Um, nee, nou ja, ik ben er wel bij betrokken geweest, maar het deed mij eigenlijk op zich niet veel. Ik had wat ik wilde hebben. ja. En de, de schilderijen, ja goed, mijn moeder heeft diverse schilderijen georven. Goed, die zal ik dan later ook uh, gaan krijgen. Maar dat was niet datgene waar ik naar nou op uit was. Die beste man die heeft mij zoveel geleerd. Datgene wat eigenlijk mijn vader had moeten doen. Ja. En dat heeft mij uh, bij later inzien naarmate ik... Uh, naarmate mijn ouder wordt, mijn wijzer wordt. Uh, ja, op andere gedachten gebracht. Ja. En dan in je gedachten schrijf je alles terug met je ervaringen die je vroeger opgedaan met je opa. Hij heeft mij ook schaken geleerd en uh, daar ben ik ook heel erg trots op, want het leven is eigenlijk net schaken. Ja, en voor hem was je dus niet het zwarte schaaf in ieder geval. Nee, zo heeft hij mij ook nooit behandeld. Nee. En uh, uh, heb je, heb jij, heb, oh sorry, wat wil je zeggen? Ja, zo, nee, zeg maar. Nou, ik vroeg mij af, heb je wel eens vaker van iemand gehoord dat hij een pacemaker geërfd heeft? Nee, nog nooit. Nee, ik vind het. Uh... Het is ook. Ik, ik hoorde deze onderwerp toevallig nog net. En eigenlijk is het nooit echt een onderwerp uh, wat in de volksmond zo 1, 2, 3 besproken nee, wordt. Ik heb dat nooit daarvoor. gehoord. Hoe ziet zo'n ding eruit eigenlijk? Uh, nou, die ik momenteel heb, die is ongeveer uh, twee maten groter dan een zeppo. Dan, een, dan deels... een. Sorry? Oh, dan een, een aansteker. Ja, gewoon ja. zo'n zippelformaat, alleen dan ja. twee slagen groter, waarvan uh, twee derde deel uh, RVS ja. en een derde deel uh, soort kunsthars. maar ja. dan zie je ook de elektronica van binnen. En uh, de andere die ik heb gehad, die had de vorm van een ei. En waarom heb je die weggegeven? Uh, ja, mijn jongste tante en ik die, die, hadden, die hebben zo'n close band met elkaar. Nee, dat maar begrijp ook, ik, maar, maar waar, waarom die? Waarom heb je die ene gehouden en die andere weggegeven? Nou, om heel eerlijk te zijn, heb ik daar eigenlijk niet echt bij stilgestaan. Het, is, het voorwerp is een ander, heeft een andere vorm, maar het gevoel daarna is het gelijke. Dus ik had daar net zo goed die andere kunnen geven, dat had het niet uitgemaakt. Ja. Die beste man, die heeft met zijn feestmaker, die kon hij ook urenlang mee surfen. Zonder maar ook maar een druppje en dat hij in het water viel. Dat vond ik ook wel zoiets iets knap van die man. Ja. En ja goed, die man die, die staat me nou nog naar aan het hart. Het is al 17 jaar geleden dat hij helaas uh, overleden is. Maar ja. nog steeds uh, zijn voorbeelden die ik heb gezien en die mij nog in de heugenis zetten, ja, die geef ik voort aan mijn kinderen. En dat is sowieso eerlijkheid. Mijn kinderen kunnen mij alles vertellen. Alles wat ze uitgevreten hebben, wat ze gedaan hebben. Um, ze hoeven niet alleen voor dat probleem te staan. We kunnen beter met z'n tweeën nadenken over dat probleem en op een oplossing komen... dan dat het kind alleen daar in bed moet gaan liggen, kniezen. En uh, niet eerlijk durven te vertellen tegen de ouder wat er aan de hand is. Ja, ja mooi. En dat, en dat is ook wat opa jou ja. geleerd heeft. Ja, ja, ja, ja. nou goed. Dat is op mij geleerd. Dat heb ik gezien. En, uh, zo heeft hij mij ook behandeld. Ja. Nog even de, de en... pacemaker... De... Oh ja, sorry. Ja, sorry. Ja, de, waar, waar ligt de pacemaker? Wat doe je ermee? Ja, um, ik heb een... Um... Uh, een eerbiedig heb ik een, een, een smalle tafeltje voor mijn uh, raam staan. Daar heb ik mijn dierbare foto's op staan met een klein laadje. ...waar ik ook wat uh, dierbare spulletjes in heb liggen. En daar ligt die uh, uh, Ik heb ook nog een uh, vriend uh, die zich eigenlijk anderhalf jaar geleden met uh, 200 km per uur... ...ja, het had zo moeten zijn, zijn tijd was daar in de vrachtwagen geboord heeft. En zijn foto staat daar en de restjes van zijn auto, die heb ik ook zo in het laadje liggen. Ja. En, en ook een foto van opa? Jazeker. Ja. Jazeker. En ook zo de, de opa en oma van mijn vriendin. Als dan wel niet het, uh, het helaas dode ongeboren, of uh, het geboren kindje van uh, vrienden van ons. Weet je. Dus de... ik, vind, ik vind het belangrijk dat mensen uh, uh, herinnerd blijven... Want eigenlijk is het zo dat uh, men leeft om uiteindelijk vergeten te worden. Als ik bijvoorbeeld zou terug moeten denken naar de opa van mijn moeder... Ik heb daar geen heugenis naar, behalve dan de verhalen van mijn moeder. En daarom vind ik het belangrijk... Um... Ik zal nooit populair worden, ik zal nooit uh, uh, geschiedenis schrijven. Maar als ik mijn opvoeding door kan geven die ik gekregen heb, en mijn kinderen doen dat zo voort en voort, dan zal ik toch in gedachtenis blijven. Ja, mooi. Ik dank je wel voor het bellen, Laurent. Oké, okay, dank je wel. Nou, Laurent Murie. Nou <laughs> ja, was het goed. Hey, he. Fijne avond dan. Ja, dank je wel. Doei. Oké, doei. Okay, Even weer een mailtje tussendoor van uh, Marike. Die schrijft, Beste Klaas, ik heb in mijn leven nog niet vaak iets geërfd. Gelukkig maar, want de meeste van mijn naaste familieleden zijn nog gewoon in leven. De enige keer dat ik echt te maken heb gekregen met een erfenis... was toen mijn oma drie jaar geleden overleed. Ik kreeg toen een gouden broche in de vorm van de letter M. De naam van mijn oma was namelijk Martina. Toen ik na haar do dood hoorde dat ik die broche kreeg... besefte ik pas dat ik van de 21 kleinkinderen de enige kleindochter ben... wie haar naam ook met een M begint. Mijn oma was dus heel zorgvuldig geweest in haar keuze... voor wie wat zou krijgen. Maar wat me misschien nog het meest dierbaar is, is de koektrommel... die ik niet officieel heb geërfd, maar die ik heb meegenomen... toen niemand hem wilde hebben. Hij is minstens zo oud als ik, 25 jaar... en herinnert mij aan mijn oma's gastvrijheid. Er was altijd wel even tijd voor thee met een koekje. Met vriendelijke groet, Marike. Dankjewel, je Marike, voor deze mail. En dan aan de telefoon nu naar mevrouw Van Oerle. Ja, dat klopt. Goeienacht. Goeden Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Wat heeft u geërfd? Um, ik heb als heel klein kind uh, van mijn uh, grootvader een uh, ongeveer vrouwbeeldje, een Maria beeldje gekregen. En dat was ik een heel spannend verhaal, want ik logeerde daar en het, ik denk dat ik een jaar of drie was. Ja. En uh, toen scheef mijn grootvader gezegd te hebben tegen mij, wat wil je nou graag hebben als ik later dood ben? En toen achteraf hoorde ik, van anderen, dat ik gezegd zou hebben moet u dan eerst dood zijn. <laughs> ik wil het nu wel hebben. Ja, en uh, nee, nee, dat was dan niet nodig. En toen mocht ik, toen ik naar huis weer ging en mijn ouders kwamen me ophalen, mocht ik het meenemen. En ik, dat heeft altijd een enorme belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Daar heb ik overal mee naartoe gesleept. Ja. Ja. En hoe, hoe groot is het dan? Hoe ziet het eruit? Het is een, een wassen-Maria-beeldje uit uh, zo half 1800. Zo. En dan aangekleed met zo'n uh, geborduurde, ja, veel kleurtjes, uh, geborduurde mantel. In een, in een kastje met, een, met glas ervoor. Oh, mooi. Ja, helemaal prachtig. Uit de 18e eeuw, zijn? Uh, nou, de, uh, 1850 zo. Oh, 19e eeuw. Ja. En, uh, en, uh, met dus... een zilveren kroontje en een zilveren... Um, uh, uh, hoe iets, een receptertje. Helemaal prachtig. En, en weet u nog waarom u dat meteen weet? Um, nou, ik, ik denk dat ik daar... Uh, uh, vanwege de kleurtjes... en vanwege de voorstelling... en als we s'avonds uh, naar bed gingen... gingen we daar altijd eerst nog een avondgebedje bidden. Ja? En dat maakte als kleinkind een enorme indruk op me. Ja. Bent u uh, katholiek nog steeds? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. En, en, en bidt u er nog wel eens bij? Ja, nou, niet specifiek daarvoor, maar... Uh, dat gebeurt toch wel eens, ja. Ja. ja. Want u nam het overal mee naartoe, is dat nog steeds? Ja, dat is nog steeds. Ik heb het, uh, toen, toen ik het mee naar huis kreeg, uh, zetten mijn ouders het uh, ergens op een kast. Ik was toen te klein, stond te hoog. Maar met, toen ik het huis uit ging en op kamers ging wonen, was eigenlijk dat een van de eerste dingen die ik meenam. Hmm. Dat ja. apart, hè? Ja, heel bijzonder. Ja. En, en waar staat het nu? Het staat nu op mijn slaapkamer op een plankje aan de muur. Dus u kijkt er elke dag wel even naar. Ja, ik heb het altijd wel in de buurt. En, en, en is er dan iets van contact? Ziet u het bewust? Of is het? Nee, ik vind gewoon... het is, toen een mooie voorstelling en het verhaal dat eraan zit. Dat, omdat ik me dat nog kan herinneren. En ik denk dat ik een jaar of drie was. Ja. Moet zijn geweest toen. Weet u nog iets van opa? Jazeker, jazeker. Hoe, hoe was die? Um, mijn, mijn grootvader was apotheker. En ik kan me ook nog herinneren dat hij mij als kleinkind op de lessen naar zetten, en dan kon je net over het glas een loodraam kijken. En dat zijn van die dingen die je, ja, ik denk dat het drie dus was, en bovendien had hij ook een hele grote la in die apotheek met van die kurken en met van dat gekleurde papier wat je om die kurken heen vouwde. Ja. Al die van die dingen die ik nog goed kan herinneren. En was het een leuke man? Jazeker, jazeker. Ja, hij was trots op ons. Ja. Ja. Mooi. ja. Ik dank u wel voor het bellen. Graag ja, gedaan. Mevrouw, uitzending. dank u wel. Ja. Dag, mevrouw Van Oerden. Ga ik door met Arnoud Reinhardt. Goeienacht. Goeiedag. Hallo. Hi. Zeg het maar. Uh, nou ja, over erfenissen. Dat sprak me wel aan. Ja. Uh, omdat toen mijn uh, opa van mijn vaders kant overleed... Uh, ...ik uh, uh, eigenlijk ja, be, be, be, be, be, niet veel van meegekregen hebben. Wel van de dood en alles wat daarbij hoorde. Ja, hoe oud was je toen? Uh, het zat ik op de middelbare school. Ik zal een jaar of 15 geweest zijn. Oké. Okay. En uh, het enige wat ik toen gekregen heb. is een uh, zilveren asbakje. Uh, en dat was een asbakje. waar een afbeelding van een van de schepen. van de Holland-Amerika-lijn uh, op stonden. En uh, dat asbakje heb ik nog steeds. Ik rook wel, maar gebruik het niet. <laughs> het staat ergens in een kastje. Het is te mooi. Is wel apart. Ja, nou ja. Het is, als je daar je peuk in uitdrukt. dat, dat ik weet ik niet. Dat. Uh, als voorwerp is het ervoor bedoeld. maar het gevoel uh, hoort er niet bij, zeg maar. Ja, nou, ik kan me iets bij voorstellen. Ja, en toen, uh, even kijken, vorig jaar mijn uh, oma van mijn moeders kant overleed. Toen heb ik tegen mijn moeder gezegd van, god mam, ik heb alleen het asbakje van, uh, van de andere opa. En uh, nou, mocht er dingen zijn uh, die niemand wil hebben, dan, uh, ja, dan, dan hou ik me aan mevroeg. En mijn ja. moeder heeft enorm aan me gedacht. Uh, want er zou oorspronkelijk heel veel weggaan, waaronder een uh, oude gispenlamp uit uh, de zestige jaren. Wat voor lamp zeg je? Gispen. Een gispenlamp. Gispen was een, uh, een merk meubels, oh. en, uh, uh, lampen, dat soort dingen. Uh, wat geloof ik wel weer in is. Maar... En een lamp en een stoel, uh, die heeft hij onder andere voor mij toen meegenomen. En een uh, kastje wat nog door mijn overgrootvader gemaakt is, die was een meubelmaker. En dat, uh, dat staat nu bij mij in huis en de stoel daar zit ik in, de lamp daar lees ik onder en uh, het kastje daar berg ik mijn spullen in op. En uh, ook als het kastje open gaat, de originele gordijntjes hangen er nog in voor het raampje. Uh, ja, ook de geur die uit dat kastje komt uh, doet mij altijd weer denken aan de, uh, aan de herfstvakanties bij, uh, bij mijn opa en oma. Hm. En dat, uh, ja, dat is zo mooi. En sowieso hou ik wel van, uh, van dat soort... Uh, dingen in de zin van, uh, ik heb toevallig vandaag een, uh, twee zalinglampjes gekocht, dat zijn uh, lampjes die uh, aan uh, een deel van een mast op een zeilschip hangen. En die lampjes zijn hartstikke oud, daar zit een bepaalde uitstraling aan. Ja, ik hou daarvan, ik vind het fijn om het daarmee te omringen. Ja. Uh, ondanks het feit dat het uh, verlies van mijn oma uh, uh, ook wel het afsluiten van een tijdperk was als het ware voor mij. Ja. Uh, was het ook, uh, uh, ja, de dingen die ik daaruit meekreeg, ja, daar kon ik me mee omringen. En uh, die staan nu in mijn huis. En elke dag loop ik er weer langs en leef ik ermee. mee. En dat, uh, dat voelt erg goed. Ja. Nou viel mij op dat jij zei, uh, als niemand anders het wil hebben. Ja, dat klopt. Uh, omdat ik uh, mijn uh, oom en mijn moeder, uh, uh, de, de, de kinderen van mijn opa en oma... Die, uh, ja, daar waren natuurlijk de eerste in lijn die, uh, die mochten kiezen. Ja. En uh, verder waren er ook een heleboel dingen die uh, uh, ja, wel rijp waren voor uh, de vuilstort. Ja. Omdat zij in een huis leefden waar uh, ze alleen nog een moederhaard hadden, zo'n gashaard. Dus er was heel veel vocht in het huis en daar is ook heel veel door aangepast uh, in de loop van de jaren. Mijn oom die heeft een uh, stoeltje meegenomen waar hij de dag daarna over belde. Nou, het was zo'n mooi stoeltje, maar ik kwam 's ochtends beneden... en uh, het stoeltje is uit elkaar gevallen. Omdat in dat droge huis uh, dat allemaal zo snel krom... Ja. Uh, ja, dat er eigenlijk niet zo heel veel meer van overbleef. Ja. Maar ja, uh, wat er overbleef... Ja, ik vond niet uh, uh, dat ik me op kon dringen... en uh, aan kon wijzen wat ik best niet wilde hebben. Dus je hebt even moeten afwachten, maar er bleef genoeg over? Ja, uiteindelijk uh, zijn ik me daar erg gelukkig mee. Ja. Ik dank je wel voor het bellen. Graag gedaan. Arnoud Reinhardt, dank je wel. Ik ga even het antwoordapparaat, dag, uh, antwoordapparaat in spreken. En dan hebben wij misschien nog tijd voor één beller... maar dat is dan wel heel kort. En het antwoordapparaat is voor Guylaine Placht... die aanstaande maandag uh, gaat praten met uh, Joop van Riesse... oud-hoofdcommissaris van Amsterdam... tegenwoordig schrijver van uh, boeken, uh, politieromans. En uh, het is dan naar aanleiding van het overlijden van Charles Z...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 Uh, even denken, we hebben nog uh, twee minuten bijna. Um, en aan de telefoon nog uh, Mark. Mark, ben oh. je... Ja, ga je daarin redden? Anderhalf? Ja, ik vond het een schitterend onderwerp. Oh, nou mooi. En ik hoor ook hele mooie dingen langskomen. Uh, uh, ook, ook veel kunstminnende mensen, muzikaal en, en, en allemaal heel mooi. Ja. Mijn belangrijkste en, en mijn liefste groet qua erfenis ja. zijn mijn genen. Oh? Die ik meegekregen heb. Want die zijn me gegeven door mijn vader, en mijn moeder. En, en daar zijn... zitten ook natuurlijk mijn opa en oma bij. Ja. En uh, dat, is, dat is waar ik het nu mee moet doen. En dat is heel erg belangrijk. En voor dat mij. zijn goede genen? Ja. Ja. Je, je, maar het, het is allemaal een, een keerzijde ook, hè. Dat is mooi. Het is uh, Johan Cruijff. Uh, elk voordeel. Heeft pep. zijn is een nadeel. Ja. Maar ik, uh, ik ben er vreselijk blij mee. En, wa en waarom met deze gene? Ja, het zijn natuurlijk... De, daar moet je het mee doen, maar... Uh... Nou, ik heb van mijn vader heb ik een uh, bepaalde taalvaardigheid meegekregen en, en, en, en uh, uh, improvisatietalent. En van mijn moeder heb ik uh, een, uh, een dosis uh, onvoorzettelijkheid en, en doorze doorzettingsvermogen meegekregen. Ja, en dus ben je er blij mee. Ik ga je onderbreken, Mark, want uh, ik, ik moet ermee ophouden. Dankjewel. hè? Het is jammer. Ja. Ik zie je de volgende keer. Hoi. Volgende keer eerder bellen. Dank Doeg. Ja, dat was Mark. Um, Elske Rook heeft ook nog gemaild over de viaal, die viool van haar vader die ze geërfd heeft. Maar daar kan ik niet zoveel meer over zeggen. Want Nora Romanesco komt eraan met nachtvluchten. Het begint altijd met vlucht in het verleden. Dit was Casaluna. Maandag dus Guylaine Plag en Joop van Ries. En ik ben er vrijdag weer. Ik wens u een goed weekend en heel graag tot later.